Een oud topman van de Belgische spoorwegen wil niet verschijnen voor de Nederlandse parlementaire enquêtecommissie over de FIRA. Dat zegt hij in de Belgische kranten Standaard. Leo Pardon was directeur reizigers bij de NMBS. Hij had de Belgische leiding over de aanbesteding van de hoge snelheidstrein en dus ook over de opdracht aan het Italiaanse Ansaldo Breda. Pardon zegt in de Standaard het onzinnig te vinden om te gaan praten op basis van herinneringen. Voor Nederlanders geldt een verplichting om voor de Commissie te verschijnen, voor buitenlanders in de meeste gevallen niet. Of pardon is uitgenodigd is niet bekend. Ballas Nedam is in gesprek met verschillende buitenlandse partijen over een overname. Eén bedrijf heeft belangstelling om het hele bedrijf over te nemen. Ballas Nedam leed vorig jaar ruim 100 miljoen euro verlies. Vooral door wegenprojecten zoals de A15 bij Rotterdam en de A2 bij Maastricht... Zo'n 25.000 mensen zijn de Iraakse stad Ramadi ontvlucht. Ze zijn bang voor strijders van terreurgroep Islamitische Staat. Dit weekende hebben die Ramadi ingenomen. De meeste vluchtelingen zijn onderweg naar Baghdad. De VN en andere organisaties helpen door onder meer tijdelijke tanktenkampen op te zetten. De jonge vrouw die vorig jaar door haar moeder is teruggehaald... nadat ze was afgereisd naar IS-gebied, wordt niet vervolgd. Volgens haar advocaat, omdat niet kan worden bewezen... dat ze iets strafbaars heeft gedaan. De vrouw uit Maastricht, Aisha, ging een jaar geleden naar Syrië... om met een Nederlandse jihadstrijder te trouwen. Later belde ze naar huis omdat ze weg wilde. Nadat haar moeder haar had opgehaald, werd Aisha vastgezet... op verdenking van deelname aan een terreurorganisatie... Het weer, wisselend bewolkt met enkele buien, mogelijk met een klap onweer zelfs, maar soms ook zon. Het wordt 12 tot 15 graden. En morgen weer afwisselend zon en buien en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staan nog altijd files met meer dan een kwartier vertraging op de A1 richting Amsterdam... bij Knopendiemen, 4 kilometer door een kapotte auto. De rechterrijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Driebergen nog 11 kilometer... Daar zijn de rijstroken weer vrij. Ook veel vertraging nog altijd op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Bij Knoop het Hoevelake 13 kilometer. En verderop bij Soesterberg 7 kilometer na een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. De N11 vanuit Leiden naar Bodegraven voor de aansluiting met de A12 3 kilometer. En op de N232 Haarlem richting Amstelveen bij Hoofddorp 2 kilometer. Maar ook daar is de vertraging meer dan een kwartier.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 Even na drie uur op een heerlijke, zonnige zondagmiddag hier in Zandvoort. En daar genieten we natuurlijk met z'n allen van. Hè? En met name natuurlijk met uh, de Jaarmark in het uh, centrum. Vanmiddag nog tot zes uur te bezoeken. Je is de zing van Franskal na het weer van drie uur. Dat was Ella Ella. Jawel, Dolly. Ze zit nog steeds uh, tegenover mij. En uh, Dolly, wat gaan we in uur twee allemaal doen? In uur twee. Uh, ik ga natuurlijk tussendoor wat nieuwtjes vertellen over Zandvoort... Uh, het dier van de week, daar zitten we nog steeds met smacht op te wachten. Hè, ja, nog steeds ik? niet binnen. Nee, dus... ik geloof het niet. Ik ga zo wel weer even kijken... of we al wat hebben mogen ontvangen vanuit het uh, dierenasiel. En het uh, gedicht van de week... En uh, ik zou nu toch wel even ook graag willen vertellen, mensen... want we krijgen straks natuurlijk ook de evenementenagenda hè, om half vier. Ja, weer uh, een half uurtje ongeveer. Ja, zo ongeveer, ja, Nou, ja. ik zal wat sneller praten. Oké. Okay. Dan gaan we er wat sneller doorheen. Maar één ding aan evenementen wil ik nu alvast even kwijt... want we hebben natuurlijk vandaag die prachtige jaarmarkt... en de zomer begint weer. We voelen het allemaal. Het gaat weer kriebelen. En uh, we hebben ook inmiddels het, de hele agenda voor de muziekfestivals van Zandvoort weer binnen. Heerlijk, mensen. Zijn we er niet weer heerlijk aan toe? Dansen op straat. Ja, dat dacht ik wel, Gezelligheid. Ja. En uh, pak even uw pen en papier. Pak de agenda erbij, want dan ga ik u melden... dat zaterdag 11 juli... hebben we het dorpsfeest Dancing in the Street. Staat die genoteerd? Dan gaan we door naar zaterdag 8 augustus. Oh, man. Jazz behind the beach. Heerlijk dat het weer terug is... Ook weer terug dit jaar, zaterdag 15 augustus, Amsterdamse avond. Nou, hoeveel mooier wil je het hebben, hè? Godzame. Het is ja, ja, ja, ja. Allemaal inhaken. Hey! Dan gaan we door ja. naar de volgende, zaterdag 29 augustus. Och, een van mijn echte topfavorieten. Heerlijk. De historische Grand Prix. En er komen al die prachtige oudjes weer door het dorp heen paraderen. Mocht u mij ooit in uw leven. Oude mensen willen zien? bedoel je of oude auto's? Oude autootjes met oude mensen erin. Ik vind het ook leuk als er jonge mensen in staan, want dat, wat, dat, dat doet wat met me. En ik wil ook net zeggen, het doet zoveel met me. Mocht je me ooit willen zien huilen, zoek me dan op ergens aan de kant bij de historische Grand Prix. Want elk jaar sta ik weer te grienen van ontroering. Uh, zaterdag 19 september. Het Oktober Bierfeest. Och man nou. We, uh, feesten genoeg weer dit jaar. Ja eh? weer een mooie agenda verzorgd. Inderdaad uh, door uh, diverse partijen hier in Sanford. Als het u ga om uh, samenwerken. Zijn er heel veel mooie dingen mogelijk. Ja natuurlijk. Maar dat, zo gaat het altijd met samenwerking. Ja. Eh? Dat moeten we allemaal eens leren in de, leven, in, in, in de wereld. We moeten elkaar niet tegenwerken. We moeten samenwerken. Zo is dat. Heb woorden. ik geleerd bij Sesamstraat. Wijze woorden, Dolly. Dankjewel. Ja. ja, dan gaan we ook nog uh, kijken naar de Erevisie. Ze zullen het alvast verklappen. Er wordt flink oh. gescoord op dit moment. Ja, Onder meer bij de wedstrijd ADO Den Haag tegen PSV. Ja, wat denkt u, ADO... die, die Rob die zet even een, een, een liedje op uh, van, over Den Haag. En oh, meteen... oh, Den Haag, ja. En wat gebeurt er? En er wordt gescoord. Ja, Eno. ze hebben het gevoeld. Dat kan niet anders. Nou ja, FC Dordrecht-Ajax staat helaas nog steeds... Ja, helaas maakt ook niet zoveel uit. 0-0. Behalve als je Ajax niet bent. Dan ga je, je natuurlijk zorgen maken. En dan uh, Petswolder Feyenoord ook <laughs> nog niet gescoord. Maar wel bij Excelsior tegen AZ. Mozes Maria zegt... AZ heeft al drie doelpunten gescoord tegen Excelsior. Kijk, that's the spirit, jongens. Zo zijn we lekker bezig. Vitesse al twee doelpunten gescoord tegen FC Utrecht. Mooi, mooi, mooi. En wat dacht u van Herenveen? Ook één doelpunt tegen FC Twente. Nou, de wedstrijd waar al uh, vijf doelpunten zijn gemaakt, is de wedstrijd nac Breda tegen FC Groningen. Daar staat het 2 tegen 3. Ja, ik denk dat er een uitzinnig publiek daar staat hoor. Ze vliegen om ieders oren. En dan gaan we door naar de ene na laatste uh, uh, rij, uh, in het rijtje van SC Kambuur tegen Willem 2. Willem 2 staat met één punt voor. En een heerlijke Klesser Omelo tegen de Goethe Eagles. Nog steeds 0 tegen 0. In dit uur meer over deze negental wedstrijden. Dat allemaal bij CFM op de zondagmiddag. Een hele goede middag. Geniet van het lekkere weer en geniet ook van de Jaarmarkt in het centrum. Hè. Nog tot aan 6 uur vanavond te bezoeken. En hier is Omie. Songfestival Tijd van Nederland hebben we Tietje en Ding Dong je hoorde de Nederlandstalige versie van dat geweldige plaatje jawel eh, uh, Dolly, ben je er? Hey, jawel Rob, jawel. helemaal jawel. Jawel. van top tot teen mooi, waar wil je het over hebben? weer een leuk berichtje doen. Een leuk berichtje? Ja, nou eigenlijk, ja ik heb een berichtje. Eigenlijk is hij helemaal niet leuk. Oh. Tenminste, mm. ik denk dat het grootste deel van de mensen in Zandvoort het geen leuk bericht vinden. Het gaat over die uh, windmolens uh, die ons boven het hoofd hangen en uh, straks misschien naar beneden vallen en zomaar ineens voor onze neus in de I zee staan. Ja, maar ze staan er toch al, windmolens. Ja, maar... En die zijn de... duidelijk zichtbaar, hè, trouwens. Heel erg. Heel erg duidelijk. Heel erg. En nu willen ze er nog 700 neerzetten, die 50 meter hoger zijn. En nog even 4 kilometer. kilometer dichter naar de kust toe. Jongens, we moeten er toch niet aan denken. Ik wil dan ook eigenlijk, en uh, dat is meer op eigen konto hoor, wil ik iedereen oproepen om binnenkort te, te gaan naar een bijeenkomst in Noordwijkerhout. Uh, ik zal, het bericht, zal ik het bericht maar even voorlezen? Ja, is goed. Dus volgende ja. week, hè, geloof ik. Ja, ik, ik ga het gewoon even van het begin af aan, zodat ik geen enkel detail vergeet. De ministers van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken... hebben het voornemen een strook toe te voegen aan twee reeds aangewezen... windenergiegebieden op ruim 22 kilometer uit de kust. En door toevoeging van de strook komen de windmolens... op minimaal 18,5 meter uit de kust. Kijk, die van 22 hebben we al staan... Van 24 april tot en met 4 juni 2015 ligt de notitie Rijkwijde en Detailniveau met daarin het voornemen ter inzage. Tijdens deze periode kunt u uw zienswijze geven op het voornemen om te komen tot deze Rijksstructuurvisie of op de onderzoeksvragen in de NRD. De projectorganisatie organiseert inloopbijeenkomsten... waar u meer informatie kunt krijgen over het project. En projectmedewerkers zijn daar aanwezig om vragen te beantwoorden. Een megawindturbinepark zo dicht tegen de kust... betekent een forse afname van toerisme, dalende omzet en verlies van banen... zo heeft de stichting Vrije Horizon berekend... Het is desastreus voor onze lokale op toerisme gerichte economie. Het verplaatsen van de windmolens naar een alternatieve locatie verder uit de kust kost geld, maar minder dan de financiële gevolgen voor onze kustgemeentes. Dus steun een verstandige keuze en teken voor het IJmuiden-veralternatief, aldus Belinda Geuransson van de Stichting. De bijeenkomst is op 19 mei, noteert u het alstublieft en probeert te komen, 19 mei tussen 6 en 9 uur in het NH Conference Center Levenhorst, Langelaan 3, de Noordwijkerhout. En mensen, doe het alstublieft. Want als dit doorgaat, is ons dorp straks niks meer waard. Geen huis is meer te verkopen. Uh, we gaan kapot. Het wordt een spookdorp straks. En Ze zijn ook niet meer weg te halen. Althans, als ze er helemaal nee. staan, dan worden ze niet meer weggehaald. En waar ook eventjes over gezwegen wordt, is het onderhoud. Hè? Want we zien nu al dat, dat ze kapot gaan, her en der. En dat kost ook veel miljoenen. En laten we wel wezen, mensen, uiteindelijk moeten wij dat allemaal zelf betalen... via onze energierekeningen... Ja, is er trouwens uh, Albert uh, Korper in de uitzending van uh, Goedemorgen Zoonvoort... ook een duidelijk verhaal daarover uh, vertellen. Ja, ja. Die zegt, uh, ja inderdaad, de kosten, uh, of althans, wat uh, het verlies aan, uh, aan banen en uh, economie is... is ja. meer inderdaad dan uh, de winst door het uh, dichterbij ja, te zetten. klopt. Klopt. Ja. Dus? Klopt helemaal. Dus mensen, ga allemaal alsjeblieft in godsnaam... 19 mei tussen 6 en 9 uur... Naar Noordwijkerhout, naar het conference center Levenhorst. De bedoeling was dat er nog uh, gezamenlijk vervoer uh, zou gaan komen vanuit uh, Zandvoort. Oh, dat zou mooi zijn. Ja, wil je daar uh, meer informatie over hebben? Kijk dan gewoon even op Facebook, hè, bij Vrije Horizon bijvoorbeeld. En Ging bij melden. Alle informatie. Another brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Dat was de Stolen Dance. Zie je niet alleen op de radio te beluisteren, maar ook op internet te vinden. leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. Met op onze website de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. www.zfmzandvoort.nl. Breng eens op een bezoek naar onze geheel vernieuwde website. Is hier de Jam en de tango Bellis. We de hele evenementen, nou nog aan het uitschrijven, Dolly. Hey. Ja, he? nee, je schrijft hier dat zeker. Al die evenementen die uh, plaats gaan vinden. Toch of niet? Hey, ik ben heel druk aan het zoeken naar een mooi gedicht. Ik ja, denk mooi dat ik dat niet gevonden heb. Oh, je wilt toch weer een nieuwe gaan doen? Ja, eigenlijk wel. Ja, wel, ja, ja, ja wel. Ja, ja, ja. Nee, die horen we straks om uh, kwart voor vijf uh, van, ja? Ja, zo is dat. Ja, we gaan nog even kijken naar de Eredivisie. De wedstrijden zitten allemaal in Den Rust, hè, zullen we maar even zeggen. En uh, op dit moment ADO Den Haag tegen PSV. Daar staat het 1 tegen één. Ja, ja. Ja, FC Dordrecht-Ajax is nog niet veel gebeurd. Uh, ze zullen wel hard gerend hebben, maar niet gescoord. Nee, 0-0. En dan hebben we Peck Zwolle tegen Feyenoord. Daar geldt hetzelfde. Hard gewerkt, weinig gebeurd. 0-0. Ja, ja, zonde, zonde, zonde. Maar dan krijgen we Excelsior tegen AZ. Kijk, die jongens die weten hoe ze een, uh, een lopje moeten maken. 1 voor Excelsior en 3 voor AZ. En dan uh, Vitesse tegen FC Utrecht. Gelijkspelletje 2 tegen 2. Wel spannend. SC Heerenveen tegen FC Twente, 1-0. En dan uh, Nakt Breda tegen FC Groningen. Jawel, 5 doelpunten inmiddels. 2 tegen 3 staat er daar. Nou, nou, nou, ze vliegen om de oren. SC Kambuur tegen Willem 2-0-1. En dan die wedstrijd waar nog steeds niet gescoord is. Heracles Amelo tegen Goat Eagles. 0 tegen 0. Zometeen na het volgende plaatje de evenementagenda krijgt te horen... wat je de komende dagen allemaal in zo voort kunt gaan doen. En dat is weer een hele lijst hoor. Dus ik kan er zometeen rustig bij gaan zitten. En Dolly leest alle evenementen voor je voor. Maar eerst deze van Aha. Het plaatje van a, die klopt gewoon helemaal, hè. Als je tv op kanaal 40 digitaal zet eh, via Ziggo. CFM TV, dan schijnt de zon altijd op tv. Wat hoor je CFM op de achtergrond en lees je de laatste Zoffordse nieuwtjes. Kanaal 40 digitaal via Ziggo. Mocht je dat kanaal nog niet gevonden hebben, zet hem dan een keertje op, hè. CFM TV. Het is eh, vier minuten overal vier geworden. Tijd voor de evenementen. Hoogste tijd, hoogste, hoogste tijd. tijd. En dan ga ik maar heel snel praten nu, want u kunt altijd nog uh, naar Thalassa. Daar is vandaag een Woogie spektakel, maar het begint om vier uur. Dus mocht u het mee willen maken, dan mag u onderhand wel van huis gaan... als u een leuk plaatsje wilt uh, bemachtigen. Uh, het spektakel vindt plaats dus in het cafégedeelte van Thalassa... op het strand, strandtent nummer 18...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 Dus vier uur, toegang is gratis. En uh, u kunt natuurlijk daarna altijd een hapje blijven eten... Uh, bij het visrestaurant van Thalassa. Dan hebben we vandaag ook nog de mega-jaarmarkt. Mocht u het gemist hebben, u kunt nog anderhalf uur lang... heerlijk tussen alle kramen doorlopen, luisteren naar muziek... en uh, van alles en nog wat meemaken. Er dus zou ook weer de show zijn... Uh, van die sergeant, hè? Ja, ja, ja, ja. ja sergeant je... Wilson's uh, army. Ja, echt leuk, met al die liedjes uit die tijd van de Andrew Sisters. Dus uh, mocht u er nog zin in hebben, ga gezellig het dorp in. Ja, ik was daar vanmorgen even een hele gezellige boer hoor, toen. Ja? Ja, dus zeker, vroeg een, vroeg zeker de het ja. om even te gaan kijken. En Op de jaarmarkt. Ja, het is er prachtig weer voor, dus waarom niet, hè? Dan hebben we de komende tijd, de komende twee maanden... worden er weer een aantal workshops een glasfusing gepland. De eerste is op 23 mei, zaterdag, op het Schelpenplein. En dan kunt u onder professionele begeleiding... met stukken gekleurd glas een mosaïek maken. In het atelier kunt u uit diverse inspirerende onderwerpen kiezen. Uh, mocht u hier aan mee willen doen, de kosten van de workshop zijn 90, gra uh, 90 graden. 90 <laughs> euro. <laughs> inclusief lunch, materialen van glas, stookkosten en BTW. En uh, u kunt contact opnemen met Ellen Kuil. En dat kan via e-mailadres info: apenstaartje, glaskunst, streepje, Ellen Kuil. Met IJ, punt NL. Dan hebben we vandaag nog de Pinkster Races. Maar die zullen zo goed als afgelopen zijn, neem ik aan. Dus dat heeft geen zin meer. De Pinkster Races? Ach, de Pinkster races. De, de DNRT. Nee, dat was gisteren dus ook, hè? 23 en 24 mei. Dat, uh, dat, is nog, dat gaat nog komen. Ja, dat is volgende week. O, die, die, die andere zijn afgelopen, ja. Goed, dus 23 en 24 mei, zaterdag en zondag... en niet meer op de maandag, de Pinkster Races... Uh, met de Pinkster races op 23 en 24 mei beleven raceliefhebbers een fantastisch raceweekend. Naast de selectie van Nederlandse kampioenschappen omvat het raceprogramma op Circuitpark Zandvoort... een internationale line-up van spectaculaire gastseries. De Pinkster races beloven daarmee twee goed gevulde dagen met autosport van hoog niveau. Volg de felle sprintraces in de Formido Swift Cup... of geniet van het unieke gejank van de stoere Ferraris... uit de bijzondere Ferrari Challenge UK. Ook is er volop close racing met de Rybank Mazda Max F5 Cup. De klap op de vuurpijl komt van de Lotus Cup Europa... en de 1000 pk-krachtige trucks uit de Truck Race Battle. Dus dat belooft weer veel spanning en veel hilariteit. Dan zondag 24 mei, Zandvoort Alive. Gratis toegang op de, bij de Mango Beach Bar en Brussels aan Zee van 4 tot 12 uur. En de line-up is Chris Cross, Yuki Kempies, Raymondo, Tetero en MC Dan Stezo. Uh, trouwens, Bas komt uh, 22 mei in het programma Zandvoort draait door tussen 5 en 7. Alles vertellen over weer dit bijzondere feest. Dan hebben we in het Zandvoorts Museum de tentoonstelling ontpopt. De toegang is uh, 3 euro. En u kunt daar terecht uh, van woensdag tot en met zondag tussen 1 uur en 5 uur. Popart, popart en nog eens pop art. Dan tot en met 26 juni tentoonstelling toerisme in Zandvoort door de jaren heen. Ook in het Zandvoorts Museum Zwaluweestraat 1. De entree bedraagt 2,25 euro, tot 18 jaar is er gratis entree. En deze tentoonstelling gaat in op het toerisme van Zandvoort door de jaren heen. Want Zandvoort kende vroeger prachtige hotels waar toeristen verbleven. En tot op de dag van vandaag weten toeristen Zandvoort te vinden... voor vakanties en weekendjes weg. De collectie van het museum wordt op een levendige en creatieve manier tentoongesteld. Er zijn historische objecten te bewonderen die ondersteund worden door hedendaags beeldmateriaal. En dan hebben we elke donderdag een bunkerwandeling met gids in de Amsterdamse waterleidingduinen. De prijs van deze bunkerwandeling is tot acht jaar vijf euro, daarboven 6,50 euro De aanvang is om half elf... En um, u kunt op de website van VVV Zandvoort alle informatie daarover vinden. En dat was dan uh, de evenementen. Kijk en wil je ze rustig nalezen, de evenementen... ga dan naar www.zfmzandvoort.nl of uh, kijk ook eens op onze CFM app en Die is gratis te downloaden in de Play Store en in de App Store. En ook in de Windows Store trouwens uh, vanaf nu te vinden. De ZFM Zandvoort-app met alle uh, informatie over evenementen hier in Zandvoort. En natuurlijk de laatste Zandvoortse nieuwtjes. Dit is Pargo, tien minuten over half vier en one night of ver. Zoek niet naar een antwoord, laat het los. Houd Het waren twee hits, non-stop, door Dispargo Spargo en One Night Affair. Gevolgd door deze van Nick en Simon. En kijk omhoog, ja. En we hebben het nieuws al binnengekregen, Dolly. Dat de bedoeling is dat Nick en Simon volgend jaar tijdens hun festival hier naar Sanford toe komen. Zo, dat zou... Dat heeft Ton vorige keer in de uitzending vermeld. Meen je dat de bedoeling is, Nick en Simon naar Sanford halen. Zo, een mooi feestje worden dan. Geweldig. Ja, ja, ja, ja. Dat, uh, dat zou wel heel bijzonder zijn. Dus laten we dat gaan hopen dat dat uh, allemaal gaat lukken. Ja. We kijken even naar uh, de visie. Ik wou zeggen uh, op dit moment ADO, Den Haag en PSV gelijk. Was weer is er gescoord door ADO. Ja, ja. Dan staat het uh, op dit moment 2 tegen 1. Heel mooi, jongens. Ja, en uh, bij FC Dordrecht, Ajax. Nou, het moest toch ook wel een keer gaan gebeuren, hè? Dat die Amsterdammers scoren. tuurlijk. En ze hebben gescoord. Ajax, één punt uh, tegen Dordrecht. Ja, er zijn eigenlijk drie wedstrijden vandaag uh, van, uh, van groot belang. Ja. De wedstrijd van uh, AZ, van uh, Feyenoord en van Vitesse. Ze kunnen allebei uh, allemaal namelijk derde worden vandaag. En dan kijken we eens even naar de wedstrijd van Pek tegen Feyenoord... Daar staat het momenteel 1-0, dus ja. Feyenoord staat achter. De kost dat... wordt wel heel, heel erg klein zo voor uh, Feyenoord. Absoluut, absoluut. Maar ja, bij wie de kansen stijgen... dat, dat is, die... is toch zeker AZ. Uh, die hebben tegen Excelsior al vier doelpunten gemaakt... met maar één tegendoelpunt. Ja, en dan uh, Vitesse tegen FC Utrecht. De andere belangrijke wedstrijd van vandaag. Daar staat het 2 tegen 2. Jongens, jongens, jongens. Ja, bij SC veen FC Twente, blijft het nog een beetje rustig. 1-0. En dan uh, hebben we NAC Breda tegen FC Groningen. Daar staat het 2 tegen 3. Ja, dat verandert ook nog niet veel, hè? Nee. Dat staat het al een hele poos. Eens even kijken wat de volgende in de rij gaan doen. SC Kambuur, Willem 2. 2-0 voor Willem II toch hey, mede. Ja wel, wedstrijd nummer 9. Daar is uh, gescoord. Kevin yeah. Almelo tegen Go and Eagles. Daar is de tussenstand momenteel 1 tegen 0. Beste papieren voor de derde plek dus op dit moment. AZ met 1 tegen 4 in de wedstrijd tegen Excelsior. is de zinger van Delight... en Groove is in the Hearts. gevolgd door Avicii en Addicted to You. Jawel, het uur zit er alweer op, Dolly. Ja, ja. Ja, ja. We gaan even pauzeren. We gaan even pauzeren. En dan zijn we zo dadelijk weer, uh, weer terug. Toch? Ja, even naar onze arbo-technisch pauze. Dus <laughs> Zo is ja. het. De derde laatste uur met onder meer het uh, dier van de week. Nog steeds geen uh, vers uh, dier binnengekregen. Nou, hè? maar dat geeft niks hoor. Ik wil gerust voor Bonnie nog even een keertje knokken. Want het meisje is het de moeite waard. Het is een geweldig hart. dier hè. Dus, uh, ja, lief hondje. Zo dadelijk uh, gewoon nog een keertje. Bonnie, even weer om uh, kwart voor vijf het uh, gedicht van de dag... Je kan alvast verklappen dat het gaat over... Een voetbal. Een voetbal, oké. Okay. Trouwens, over voetbal gesproken. PSV heeft net gescoord tegen ADO Den Haag... waardoor de stand nu op 2-2 staat. Oké, okay, zo meteen meer over die negen wedstrijden. Maar ik neem je ook mee naar derde laatste uur, Dolly. Naar de wat? Naar derde laatste uur. Ik neem oh, je mee derde naar derde en laatste uur. Laatste uur. <laughs> nou, nog een keer. Hier is Gerts bedoeld, tot zo. Na Stomas en Willem voor mark en Pas. Jij zat voorin, keek achterom. Ik stuurde je briefjes en vroeg je waarom. Je stuurde me terug. Ik vind je lief, zit op een bollek en ik ben verliefd. Tien jaar later waren we samen. Ik was een jongetje, jij al een dame. Wist je dat zeker? Jij bent de ware. Niemand waar ik nou zo lang na koste. Soms is het erg, maar dit is mijn werk. Voor jou ben ik hier, ik. gister is het merk. Ik neem je mee, neem je mee op reis.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 Ik neem je nog goed je weet wat ik neem je mee, ik als muziek, dus ik je mee, wat ik neem ik neem je mee, ik neem je mee, ik neem je mee, ik neem je mee, ik ik neem je